8 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Minister Timmermans heeft de vrijlating van de Nederlandse journaliste Judith Spiegel... en haar man in Jemen drie dagen geheim gehouden... om op die manier hun vertrek uit Jemen goed te regelen met de autoriteiten. Spiegel en Berendsen waren het daarmee eens. De twee Nederlanders werden in juni ontvoerd door onbekenden. De regering heeft geen losgeld betaald voor de vrijlating... en heeft niet onderhandeld met de ontvoerders, zei de minister... Om de veiligheid van Van der Graaf te waarborgen... worden de tijd en de pla plaats van het proefverlof geheim gehouden. Dat heeft justitie bekendgemaakt. Het proefverlof wordt bovendien ingekort tot 24 uur. En ook zal Van der Graaf gedurende het verlof... op een ander adres verblijven dan eerst de bedoeling was... en zal hij vermomd worden als hij de gevangenis tijdelijk verlaat. Een oud-directeur van Philips in Polen is vandaag veroordeeld voor corruptie. Ook een klokkenluider en een ziekenhuisdirecteur kregen een voorwaardelijke straf. De drie bekende schuld Het zijn de eerste veroordelingen in een proces dat al loopt sinds 2012. In de fraudezaak staan in totaal 23 verdachten terecht. Volgens de Poolse justitie hebben Philips medewerkers tussen 2000 en 2007... op grote schaal ziekenhuisdirecteuren omgekocht om meer apparatuur te verkopen. Snowworld gaat donderdag naar de beurs. Door een zogenoemde omgekeerde overname neemt de skihal de beursnotering van Fornix Biosciences over. Dat biotechbedrijf was sinds de verkoop van zijn laatste activiteit in 2011 alleen nog maar een lege holding. Door de beursnotering hoopt Snowworld de bestaande faciliteiten uit te kunnen breiden en andere skihallen over te kunnen nemen. En ook wil het bedrijf skiaccommodaties bouwen in onder andere Parijs en Barcelona. Het weer. Vanavond en de komende nacht zijn er brede opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. En tot en met donderdag houden we het droog, rustig weer. En veel zon. Dit was het NWS journaal AWB-verkeersinformatie. In Limburg en Noord-Brabant komt plaatselijk dichte mist voor. En er staat nog een file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort en Afrit Soest. 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Alice de Bruin. Hele avond. Twee dingen blikt tot eind 2013. Terug op 2013. Met prominenten uit cultuur, maatschappij en politiek. En vandaag is mijn gast Henk Krol. Hij begon 2013 als fractievoorzitter van 50PLUS. Maar die titel moest hij in oktober opgeven toen naar buiten was gekomen... dat hij als hoofdredacteur van de G-Krant geen pensioen had afgedragen voor zijn personeel. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, voordat we het over uw jaar gaan hebben... Uh, kunnen we eigenlijk niet heen om de actualiteit van vandaag. De grote herdenking voor Nelson Mandela. Iets van meegekregen? Ja, ik heb ademloos zitten kijken naar de fantastische toespraak... van Barack Obama. En überhaupt, ja, dit was natuurlijk een hele markante man... die ik in 2002 in Carré ook een keer de hand heb mogen drukken. Dus ja, dan zijn dit toch kippenvelmomenten. Ja, wat, wat, wat was dat in 2002? In 2002 werd hij in Amsterdam ontvangen en was er een uh, heel groot gala voor hem in Theater Carré. En ik mocht daarbij zijn, ik zal ook nooit vergeten hoe ze hem neer wilden zetten... op het eerste rijtje van het koninklijk balkon. En toen uh, de toenmalige directeur Hein Jens tegen hem zei... dit is de plek waar normaal de koningin uh, zat. Dan, uh, toen, toen zei Mandela, oh maar dan wil ik er niet zitten. En toen werd er een plaatsje helemaal in de zaal vooraan voor hem vrijgemaakt omdat hij niet op het stoeltje van de koningin wilde zitten. Ja, en, en hoe was dat? Want we hebben er heel veel natuurlijk al over gehoord. Maar ik wil het toch ook even van u weten. Die enorme uitstraling van deze man. Ik bedoel, u zegt ik heb hem een hand gegeven. En, eh, nog een ja, paardje dat... met hem gemaakt? Of? Nee, nee, nee, daar was de tijd niet voor. Ik bedoel, Dat was in de, in de koninklijke wachtkamer van, van Carré. En iedereen wilde natuurlijk heel graag eh, even de hand schudden. En ja, gewoon het moment dat je dat gedaan hebt... is natuurlijk iets wat je je leven lang niet meer vergeet. Zo'n bijzondere man die zo zijn stempel op de geschiedenis heeft gedrukt, dat, uh, ja, dat, is, dat zijn gouden momenten. Ja, laten we nog even gaan luisteren naar een liedje... wat vandaag daar ook in dat grote stadion ten, uh, te horen werd gebracht. so strong. I know that I can make it. Though you're doing me wrong, so wrong. You thought that my pride was gone. Labi Sifre. Goede bekende van u. Een hele goede bekende van mij. Een man die uh, jaren geleden zei ik ga nooit meer optreden. En die toen ineens een telefoontje kreeg van uh, de eerste minister van Groot-Brittannië. En uh, Tony Blair, belde hem op en zei: Meneer Cifre zou u nog één keer bij mij willen komen optreden op Downing Street. En Labi zei ik vind het een eer. Heel vriendelijk, maar ik heb met mezelf afgesproken, ik treed nu eenmaal niet meer op. Ik schrijf alleen nog maar voor anderen. En toen zei hij, dat is nou heel jammer, want ik krijg volgende maand een gast... die heeft jaren in de gevangenis gezeten... en die heeft zoveel kracht geput uit dat hele mooie lied van u... en die zou het nog graag één keer willen horen. En toen zei Labi, u bedoelt toch niet... Ja, zei Tony Blair, ik bedoel Nelson Mandela. En toen is Labi nog één keer naar Londen toe getrokken met zijn gitaar... om dat nummer nog één keer voor Nelson Mandela te zingen. Ja, en die zal ook heel trots zijn geweest dat vandaag daar uh, weer gezongen is. Jazeker. En hij twitterde vandaag ook... dat hij het een zeer indrukwekkende bijeenkomst vond. Ja. Terug naar, uh, naar Henk Krol. Uh, uh, 2013, in één woord. Ja, een rollercoaster. Uh, heel veel dingen bereikt, heel veel op de kaart kunnen zetten. Ik herinner me nog hoe... Uh, Twee jaar geleden tijdens de verkiezingscampagne... alle onderwerpen die met ouderen te maken hadden taboe waren. Over pensioenen mocht niet worden gesproken. Over het overhevelen van allerlei zorgtaken naar de gemeente... mocht niet over worden gesproken. En dan kom je plotseling in de Kamer. Je kunt je gezicht daar laten zien. Je kunt je stempel drukken op datgene wat daar besproken wordt. En ineens zijn die onderwerpen ja, wel besproken. En dat is, dat is zo verschrikkelijk fijn dat je door... Uh, zo actief in, aan die politiek mee te kunnen doen... dat je steentjes kunt verleggen. Ja, en dat was het hoogtepunt van 2013 wat u betreft? Ja, dat, dat een aantal... Kijk, ik heb destijds ook in de Tweede Kamer gewerkt... toen als voorlichter voor de VVD Tweede Kamerfractie. En toen heb ik bijna eh, negen jaar daar rondgelopen. En dan weet je hoe moeilijk het is om dingen te veranderen. Dat is vaak een hele lange procedure. En dit jaar... Met 50PLUS hebben we ondanks het feit dat het maar zo'n kleine partij nog is... met maar twee zetels in de Kamer, hebben we het zo goed kunnen agenderen... hebben we zoveel voor ouderen op de kaart kunnen zetten... dat ik daar elke dag uh, dolgelukkig mee was. Ja, maar er waren ook dieptepunten in 2013. Laten we eerst even naar het volgende luisteren. Hij stapt op als fractieleider van 50PLUS... na een stuk in de Volkskrant van vanochtend. Daarin staat dat hij als hoofdredacteur van de G-Krant jarenlang geen pensioen heeft afgedragen voor zijn medewerkers. Toen ik hoorde dat de Volkskrant met dit artikel zou komen... dat hoorde ik gisteren, toen dacht ik... ja, dit, dit, dit betekent waarschijnlijk het einde van Henk Kroll. Uh, ja, ik vind het uh, triest voor Henk Krol... maar ook voor de partij uh, die dit uh, ja, toch negatief ondergaat. Uh, nou, ik denk dat uh, uh, Henk... Uh een overijlde beslissing heeft genomen. Dat het nieuws nu naar buiten komt, dat ervaart hij als een doodsteek... zei hij tegen mij. Want hij deed veel voor ons. Dus ik bedoel maar uh, of hij nou uh, fout is geweest. Ik vind het heel erg dat hij weg is. Ja, van wie hoorde u het eigenlijk, dat nieuws? Las u het in de krant of nee, belde iemand u? Een, een, ongeveer een week daarvoor ging het gerucht dat de Volkskrant bezig was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 Hoe bedoel je wat erachter Nou, U zegt toen wist je, toen wij in de peilingen op twintig zetels... Oh, dat toen is geen wist achterdocht. Uh, ik weet nog wel dat ik heel vaak in het Kamerrestaurant ging eten... en dan kwam een van de kelders naar me toe en die zei... Uh, niet meteen kijken hoor, maar een paar tafeltjes verderop... zitten ze weer te vergaderen hoe ze 50 plus onderuit kunnen halen. Dat, dat gebeurt in de politiek zo. En... Ja, daar ben je op voorbereid. En toen ik een week van tevoren hoorde dat men gedoken was in het verhaal... dat wij een tijd lang, toen het slecht ging met de Gerkrand... en toen de Gerkrand ook bijna aan de rand van een faillissement stond... met het personeel hebben afgesproken... we kunnen het niet opbrengen en de keuze is... gaan we de deur op slot gooien of eh, nemen we genoegen... met even, zolang als het niet kan, geen pensioenpremie afdragen. Toen heeft iedereen daarmee ingestemd. En eh, ja, dan heb je toch voor jezelf het gevoel... Eh, dit is opgelost. Dit is een gepasseerd station. Niet iets om trots op te zijn. Iets wat me nog steeds uh, met heel veel pijn vervult. Maar, maar ook iets waarvan je misschien toch wel... op je klompen kan aanvoelen. U bent ook journalist geweest. U heeft bij de VVD rondgelopen. U kent Politiek Den Haag. Dat dat lijk toch een keer uit de kast valt. Nee, ik had dat van tevoren niet ingeschat... omdat het een opgelost probleem is. Als elk probleem wat opgelost is, later nog een keer opgerakeld wordt... nou, dan heb je op een zekere leeftijd heb je geen leven meer... want we hebben allemaal in ons leven fouten gemaakt. Maar, maar, maar toen u hoorde dat ze met iets bezig waren... wist u gelijk, oh, dat gaat daarover? Nee, nee, ik, ik, ik, ik wist dat ze bezig waren. Ik wist dat er ook een aantal mensen bij elkaar kwamen zitten... om te kijken hoe ze je onderuit konden halen... Maar dat dit het zou zijn, nee. Want dit was voor mij echt uh, een opgelost probleem. Niet iets waar ik trots op ben. Niet iets waar ik uh, achteraf van kan zeggen dat we het goed hebben gedaan. Dat is fout gegaan. Maar het was opgelost. Maar toen dit in de kant stond en toen u wist dat, het, dat dit het was. Ja. Wat dacht u toen? Toen dacht ik, ik heb eerst weer de legitimatie van de kiezer nodig. Die uh, uh, zegt... Wat Krol nu doet, heeft niets te maken met datgene... wat in het verleden fout is gegaan. Maar je moet wel eerlijk zijn naar de kiezer. Ik vond niet dat ik aan het plus kon blijven kleven... dat doen te veel politici. Tegenwoordig wordt dat trouwens steeds minder, gelukkig maar. Op het moment dat er iets nieuws over je naar buiten komt... dan moet je aan de kiezer vragen, begrijpt u dit... Gaat u hiermee akkoord? En vindt u dat ik desondanks nog heel veel goed werk kan doen? En ik denk dat juist als je op dit front fouten hebt gemaakt... en als je weet hoe belangrijk pensioenen voor mensen zijn... dan kun je er ook van leren. Ik heb in mijn leven altijd meer geleerd van de fouten die ik gemaakt heb... dan van de dingen die ik goed gedaan heb. Wat heeft u hiervan geleerd? Um, ik denk dat het voor heel veel mensen zo is... dat tot een zekere leeftijd ben je helemaal niet met pensioenen bezig. Dat is iets van later, dat komt nog wel. En als je er dan eh, in gaat verdiepen... dan merk je dan pas hoe belangrijk een pensioen is. Dus op het moment dat een bedrijf op omvallen staat... en de directie komt naar je toe en zegt, wat gaan we doen? Gaan we met z'n allen minder salaris verdienen... of zullen we een tijdje de pensioenpremies maar niet afdragen? Dan zegt iedereen met het grootste gemak, ik toen ook... Want ik dacht er toen ook niet anders over. Van, nou ja Laten we dat dan maar niet doen, want dat pensioen... dat zien we straks wel. Maar wat heeft u dan geleerd... van deze affaire? Dat pensioenen... zo belangrijk zijn, dat je mensen... al op hele jonge leeftijd daarover... moet gaan informeren. Dat was ook de reden... waarom 50PLUS de eerste partij was... die aan de bel hing... toen het opbouwpercentage voor pensioenen... verlaagd werd, wat dit kabinet... voorstelt. Maar, maar toch, toen u... met die materie bezig was, hè, in uw nieuwe... rol als fractievoorzitter van 50PLUS... heeft u toen nooit eens teruggedacht aan... die aan die discussies op de redactie van jongens, maar even geen pensioen meer... want we kunnen het nu niet meer betalen? Daar heb ik wel eens aan teruggedacht. En toen wist ik dat je dat dus heel anders moest doen. En nogmaals, ik kan niet anders zeggen. Juist van fouten kun je het meest leren. Heeft u er spijt van dat het zo is opgelost toen? Ja, wat was de andere keus geweest? De andere keus was geweest dat we de deur toen al op slot hadden moeten draaien. En eh, dat was in een periode waarin het gelukkig nog niet nodig was. Ja, nu, inmiddels daarna... wel, hè? nu inmiddels wel. Nu inmiddels wel, maar voor heel veel bladen geldt dat inmiddels. Het gaat nu wel slecht in Nederland met de bladen. In heel de wereld gaat het slecht met de bladen. Maar we hebben daarna nog zo verschrikkelijk veel kunnen doen. En wat we bovendien gedaan hebben, toen het een tijd daarna weer wat beter ging... toen zijn we ook weer gewoon pensioenpremie gaan afdragen. Dus, ja, maar, ja, maar een tijd is dat niet gebeurd en nee, dat, dat is eigenlijk zo. uw waterloo geworden. Ja, absoluut. Ja. En er was geen, geen, geen, geen, geen haar op je hoofd die dacht, ik, ik blijf toch gewoon zitten? Nee, op dat moment niet. Nogmaals, ik vind, uh, ik zat daar in, in mijn ogen ben ik nooit een politicus geweest. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik zit daar om belangen van een doelgroep te verdedigen. Maar dan ben je ook gelijk politicus. Als dan je ben je ook voorzetten. gelijk politicus, maar die titel past niet zo bij me. Ik wil daar zitten... om de belangen van mensen te verdedigen. En dan moet je ook, als er iets gebeurt... wat mensen niet wisten, weer teruggaan naar die ja. mensen... en moet je aan die mensen vragen... vind je dat ik nog op die stoel kan maar blijven hoe, zitten? Hoe, dat is allemaal keurig. Hè? U vertelt het altijd heel goed. Hè? Want dat is ook een beetje uw vak altijd geweest. Hè? U, u kunt dat heel goed verwoorden. Maar het is net alsof het... Ja, ik zou iemand horen klaats zeggen van... alsof het als een water van een bad eend afvalt. Uh, ik bedoel, wat, wat, was het zo makkelijk zoals u het nu zegt? Nee, ik heb toen ik... Uh, A, had ik niet verwacht dat de Volkskrant het zo groot zou brengen. Zeker niet omdat het om een anonieme tip ging. Mm -hmm. Ja, ik, ik weet nog dat in mijn journalistieke dagen... had je op zijn minst twee bronnen nodig... en moest je toch echt iets meer weten dan een anonieme tip... waarvan zelfs de journalist niet wist wie die anonieme tipgever was. Maar goed, ik dacht, daar komt dus een klein stukje in de Volkskrant... en dat kan ik begrijpen... Want het is fout gegaan, en dat zal ik ook ogenblikkelijk toegeven... dat dat fout is gegaan, maar daar blijft het dan bij. En toen ik die nacht om drie uur werd gebeld door iemand die zei... ja, het staat morgen in de krant, kijk maar, ik heb hier die pagina voor je... en het staat binnenin ook nog een keer pagina groot. En net uh, een paar weken daarvoor was de top van het partijbestuur ook al opgestapt. Dan heb je ineens niemand meer die achter je staat waarmee je kunt bellen en waarvan je kunt zeggen, hoe gaan we dit aanpakken? Je moet op jezelf terugvallen. De enige met wie ik kon praten was Jan Nagel... een man met een verschrikkelijk goed politiek inzicht... en waar ik ook altijd heel graag mee gesproken heb... en nog graag mee spreek En mijn eigen partner, daar moest ik het mee doen. En toen dacht ik, nee, onder deze omstandigheden moet je eerlijk zijn... en moet je zeggen, nu even niet, ik treed nu terug... En natuurlijk blijf ik me inzetten voor die doelgroep. Maar, maar wat deed het u? Ik bedoel, dat heeft u overwogen. Om drie uur s'nachts. Ik bedoel, ja. wat voor een gevoel komt er dan naar boven? Oh, een enorm leeg gevoel. En ik heb daarna ook gewoon drie nachten niet meer geslapen. Ik bedoel, uh, het, het is je kindje. Het is je, ik bedoel, je bent met iets bezig. Er is in, in dat jaar ook zo verschrikkelijk veel tot stand gekomen. En als je dat dan ineens uit je handen weg moet laten glijden om iets wat niet direct met je huidige werk te maken heeft, maar wat een erfenis is uit het verleden. Ja, en er komen er allerlei gedachten in je op. Dat je denkt van, natuurlijk ben zelf stom geweest. Ik had het zelf anders moeten doen. Maar ook dat je denkt van, wat voor politici wil Nederland nu? Alleen maar mensen die recht van school komen... en nog nooit van zijn leven met de poten in de klei hebben gestaan... en nog nooit fouten hebben gemaakt. Of mogen ook mensen die fouten hebben gemaakt... en daar misschien van geleerd hebben, dat mag je toch hopen... mogen die misschien ook volksvertegenwoordigers zijn. Maar u bent zelf opgestapt. Dat vond ik ook het meest correcte. Ik wilde niet laten aankomen op een moment dat uh, uh, ik bij mensen op het matje moest komen... en me moest gaan verdedigen. Ik had het fout gedaan. En ik was ook de eerste die wilde toegeven dat ik het fout gedaan had. Dat is de enige manier waarop je eerlijk kunt zijn. Ja, zo heeft u het gedaan. En, en, en zijn er dan nog, nog vrienden in Politiek Den Haag die u hebben gesteund? Ongelooflijk. Ik bedoel, dat vind ik echt... Ondanks alles wat men zegt... en ondanks het feit dat ik weet dat men echt wel aan het peuren was... naar mijn verleden en naar fouten van 50PLUS... zijn een aantal mensen uit de politiek die me nog steeds bellen... en die nog steeds belangstelling tonen. Maar een aantal, dat klinkt ook niet als uh, heel veel, of wel? Nee, alle 150 hangen ze niet aan de lijn. Dat mag je ook niet verwachten. Maar uh, mensen waar ik bijvoorbeeld nooit van verwacht zou Zoals? hebben... Nou, neem bijvoorbeeld Alexander Pech, Pechtel, Toch een partij die vooral voor jongeren bezig is. Maar wel iemand... Uh, ja, waarvan ik kan zeggen dat ik er een, een, een zekere band mee voel. Hij had een ander belang dan ik, maar zijn manier van optreden eh, vond ik altijd eh, heel bijzonder. En het feit dat hij me daarna nog belde en me daarna nog eh, nou ja, op allerlei manieren probeerde te steunen, heb ik zeer gewaardeerd. Dit is Max tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. We hebben het terug op 2013. Dat doen we met prominenten uit cultuur, maatschappij en politiek... de komende weken tot het eind van dit jaar. En vandaag is mijn gast Henk Krol... Uh, ja, hij moest opstappen uh, vanwege het feit dat hij als hoofdredacteur van de Gekrant geen pensioen had een afgedragen. Tijdje geen pensioen. Een tijdje, <laughs> geen pensioen had afgedragen voor zijn personeel. Uh, ja, u, u heeft verteld in wat voor rollercoaster u terecht bent gekomen: eerst een positieve rollercoaster en daarna de negatieve. Hoe, hoe bent u er eigenlijk weer, weer uitgeklommen? Want uh, dat is natuurlijk niet zo makkelijk in zo'n situatie. U, zei, u begint al te zeggen door: uh, van ik heb drie, dagen niet, uh, drie nachten niet geslapen. Ik bedoel, hoe lang.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 ook zoals het naar buiten werd gebracht. Mensen hadden, uh, sommige mensen luisteren niet goed. Hè? Die lezen alleen maar koppen. Die dachten dat ik zelf een greep in de kassa had gedaan. Dat ik er met dat pensioengeld vandoor gegaan was. Nou, ja. uh, een van de mensen waarvan de pensioenpremie niet betaald was... was ik zelf. Dus dat is absoluut niet waar. Maar je krijgt dat gevoel... ook omdat het ineens zo negatief gebracht maar werd. Maar toen u de straat opging, wat zeiden ze dan? Dan heb ik een trap onder mijn kont gegeven... van je gaat nu gewoon boodschappen doen. En ik ben naar de supermarkt toegegaan. En toen kwamen er mensen naar me toe en die zeiden waar ben je nou opgestapt? Dat, dat was toch helemaal niet nodig. De, de laatste die je net niet uh, horen in het fragment, die zegt dat ook. En ik denk ook, als je langer nagedacht had... en je had een, uh, een weekje voor jezelf genomen om er nog eens goed over na te denken... dan denk ik dat heel veel mensen me hadden proberen over te halen om te blijven. Maar ik vond dat niet netjes. Hij had dat inderdaad wat uitgehaald. Nee, ik denk dat hij nee, nee. uiteindelijk heel principieel gezegd zou hebben... nee. Nou, wat er nu gebeurd is, ligt er een nieuw feit. Dit wist de kiezer niet toen ze op mij gestemd hebben. De kiezer kan pas weer opnieuw oordelen nadat ze dit weten... maar moet dan ook opnieuw zijn stem geven. En, en ho ho hoeveel mailtjes heeft u gehad van voor- en tegenstanders? Tegenstanders valt erg mee. Dat zijn overigens wel de mailtjes die het best bijblijven. Ik denk dat als er dat zes, zeven zijn geweest... dan, dan houdt het echt op. Maar die waren wel heel erg vals en heel erg gemeen... Maar ik heb zeker meer dan 600 positieve mails gekregen. Ja, is dat de reden waarom u nu uh, eigenlijk alweer heeft aangekondigd dat u terug wilt in de politiek? Nou, het is net iets anders. Um, het vuur bij mij brandt. Ik vind het leuk om belangen van een doelgroep te verdedigen. En ik vind dat ik moest laten weten dat ik daartoe bereid ben. Maar het is aan de partij om erover te oordelen, niet aan mij. Als een partij een beroep op mij doet van zou je weer wat willen doen aan de zijlijn onder op de lijst, uh, uh, als, als, als medewerker van de mensen die er nu zitten... en die heel veel steun nodig hebben, dan zeg ik... daar ben ik graag toe bereid, want het gaat mij om de partij. Maar wat doet u nu dan? Ik ben nu op allerlei manieren bezig. Ik ben uh, voor Twam Anders, die de lijst gaat trekken voor Europa ben ik bezig om uh, zijn campagne voor te bereiden. Ik ben al een paar keer in Brussel geweest om te kijken van... hoe gaan we aan mensen uitleggen dat we kritisch moeten zijn op Europa... maar dat Europa ons wel een heleboel voordelen biedt. Hoe gaan we betere voorlichting geven over Europa? Vind ik heel leuk om dat samen met Twan Monders te bedenken... en dat over het voetlicht te brengen. Uh, ik ben op allerlei andere manieren ook weer verschrikkelijk actief... want op het moment, dat is wel leuk... als mensen weten dat je even wat minder te doen hebt gaat die telefoon rinkelen en dan roepen mensen... zou je voor ons dit of zou je voor ons dat willen doen? Nou, ik heb nog geen definitieve keuzes gemaakt. Ik vind ook niet dat ik precies kan vertellen... met wie ik op dit moment allemaal praat. Maar het is hartverwarmend om te zien... dat zoveel mensen nog steeds aan je denken. Ja, maar de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en daar ja. wilt u ook een rol in spelen? Nou, het is als volgt. 50PLUS heeft altijd gezegd... wij doen zelf niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Klip en klaar. Maar onze leden... Moeten wel weten dat er heel veel op die gemeente afkomt. Allerlei zorgtaken gaan naar de gemeente toe. En de vraag is of de gemeente dat aan kunnen, zeker wanneer ze dat zo snel moeten doen. En de vraag is helemaal of ze dat met minder geld aan kunnen. Daar moeten die gemeenten dus heel waakzaam voor zijn. Landelijke partijen zullen altijd het belang van de landelijke partijen verdedigen. Lokale partijen kunnen daar veel frisser tegen kijken... en kunnen zeggen, ho ho, dit moeten we zo snel niet op ons bordje willen. Dit kan niet met zo weinig geld. Dus ons advies is, stem lokaal als je zorgtaken veilig wilt stellen... voor gehandicapten, voor jongeren die zorg nodig hebben... en natuurlijk voor heel veel ouderen. En, en u eh, woont in Eindhoven en, en daar wilt u wel wat doen? Nou, het, het is als volgt gegaan. Eh, zowel uit Amsterdam als uit Zuid-Limburg kreeg ik verzoeken... of ik als lijstduur wilde eh, optreden. Toen dacht ik, nou, ik woon daar niet. Dat, dat. Maar ik wil wel dat signaal afgeven. Ik wil wel duidelijk maken dat het belangrijk is... dat we straks lokaal gaan stemmen. En toen ik datzelfde verzoek ook kreeg van eh, het Oudere Appel in Eindhoven... een partij die ik al jaren volg, toen dacht ik, ja... Ja, die moet ik steunen. En daar wil ik dan meteen het signaal mee afgeven... dat dat niet alleen een steun is aan die ene partij in Eindhoven... maar dat dat tevens een oproep is aan iedereen in Nederland... om vooral in hun gemeente lokaal te gaan stemmen. Ja, dan bent u lijstduur, zoals dat heet. Ja. ja en, en, en als u dan heel veel stemmen krijgt als ik echt heel veel stemmen krijg, niet met de hakken over de sloot... maar als ik echt heel veel stemmen krijg... dan vind ik dat je de kiezer niet mag teleurstellen. En dan ga ik er alles aan doen om te kijken of ik tijd vrij kan maken... om ook die gemeenteraadsvergaderingen bij te kunnen worden. Ja, dus dan zie ik het zomaar gebeuren dat Henk Krol vanaf maart volgend jaar... in de gemeenteraad van Eindhoven actief wordt. Ja, want het gaat Krol erom dat hij de belangen van ouderen kan verdedigen. Ja. Nou, dat, dat is dan toch opmerkelijk, want je zou ook <laughs> kunnen zeggen... nou ja, ik zit even hardop na te denken... dat als u weg bent gegaan rondom dat gedoe van die pensioen... om het zomaar even samen te vatten, kort door de bocht... Ja. en dan zou je ook kunnen zeggen, ja, maar dat, dat, dat hangt toch ook nog een beetje aan u? Ja, nou, dus waarom, waarom vindt u dan nu eigenlijk nog maar twee maanden nadat u bent opgestapt... omdat u vond, u zegt, ik, ik wilde eerlijk zijn, ik dacht, dit kan niet... geldt dat nu allemaal niet meer dan? Nee, dat geldt nu nog steeds, maar nu kan ik het uitleggen. Ik kan vertellen wat er precies... Gebeurd is. En mensen moeten afwegen of ze vinden dat ik geleerd heb uit mijn verleden. En dat ik dus met die kennis hun belangen wel of niet kan verdedigen. Maar het verleden is nog zo vers. Ik bedoel, we hebben het over twee nee, maanden nee, nee, geleden nee, dan, nee, dan nee, toch? Nee, nee, nee. Het verleden is jaren geleden toen het fout ging. Ja, maar met dat ze ook allemaal voor. voor uh, toen u nee, in, in, in, in, in, in, in oktober Toen wist opstapte. de kiezer het niet. De kiezer heeft pas twee maanden geleden gehoord dat dat gespeeld heeft. Maar dat heeft in een veel verder verleden gespeeld. En het is aan de kiezer om te zeggen reken ik dat Krol blijvend aan... of vind ik dat hij toch mijn belangen zo goed kan verdedigen... dat ik hem ofwel dat verleden vergeef... Ofwel dat ik begrijp dat hij uit dat verleden geleerd heeft. Ja, maar heeft. je zou ook kunnen zeggen: is het niet wat snel? Had u niet beter een jaartje een beetje op de achtergrond kunnen verblijven. voordat u weer zo'n stap neemt. Ja, en dan krijg je over een jaar te horen: waarom heeft u dat niet eerder gezegd? Want die gemeenteraadsverkiezingen zijn nu en niet over een jaar. Ik wil, welke keuze je ook maakt, je kan altijd voor- en tegens op een reis zetten. Mm. Ik probeer dat zo eerlijk mogelijk te doen. En ik geef exact aan waarom ik toen zei. Wegwezen, Ik vind het niet gepast. Waarom ik nu zeg, ik sta niet te popelen. Ik heb mezelf ook niet aangemeld. Mensen hebben me gevraagd. Maar je kunt ook nee zeggen. Ja, maar als je wilt strijden voor de goede zaak... en mensen vragen of je door wilt gaan met die strijd... zie ik geen enkele ja. reden om daar nee tegen te zeggen. Nee, nee, nee, dat had u inderdaad gekund. Dat, dat heeft, u, heeft u niet uh, gedaan. Uh, nog even wat anders. Ik sprak u uh, ongeveer precies een jaar geleden... hebben we ja, net geconstateerd, 3 december. Ja, op uw werkkamer in Den Haag. Dat was een serie met nieuwe kamerleden. U was toen vol met enthousiasme over de toekomst. Maar dat enthousiasme is gebleven, hè? Dat enthousiasme <laughs> is absoluut uh, gebleven. was misschien even een, een, een, een dieptepunt in oktober. Maar absoluut. dat heeft u nog steeds. Uh, toen spraken we ook over Le Petit Prince... Dat was uw ja. favoriete boekje? Oh absoluut. En en ik wil toch nog even één keer vragen of u nog een stukje kan citeren, want dat kunt u zo goed. Jevicu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le dessert du Sahara il y a six ans. Quelque chose était cassé dans mon moteur et comme j'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à réussir tout seul la réparation difficile. Het is voor une question de vie ou de mort. Je vais à peine de huit jours. Le premier... het hele boek, Als het moet, het nee, hele boek. Nee, dan kom ik nee. nog een keer terug. Nee, maar goed, Le Petit Prince, dat is een boek. Hè? U, u zei toen zoiets van, ja, dat is een filosofie... of een, ja. hè, wat, wat mij altijd heeft, heeft uh, geleid. Of daar ja. heb ik heel veel uitgeput. Uh, uh, kunt u dan eens uitleggen, dit afgelopen jaar... met toch uh, ook de negatieve kanten? Wat, wat zegt de, de, Le Petit Prince, De Kleine Prins, over tegenslag? Over tegenslag zegt hij dat het gaat om datgene wat diep in je ziel zit. De petit prince zegt zo heel vrij wat echt belangrijk is, dat hoor je niet van iemands stem... maar dat komt uit iemands hart. En dat is wat ik het afgelopen jaar heel erg gemerkt heb. Er zijn mensen die je voor rot schelden... en er zijn andere mensen die je juist in hun hart sluiten. Ja, en dat, dat ziet u ook terug in dat boek. Absoluut. En ik ja. kan ook iedereen aanraden. Het is prachtig in het Nederlands vertaald. Lees dat boek, lees het voor aan je kinderen. Het is een boek wat je als kind leest als een sprookje. Als jong zie je ineens de dubbele bodem. En als je het op latere leeftijd nog eens een keer leest... dan zie je wat een prachtig filosofisch werk het is. Goed, ik dank u wel Henk Krol voor uw komst naar uh, Twee Dingen. We spraken over de hoogte- en dieptepunten van 2013. 2013 was voor Henk Krol het jaar dat hij zijn titel van 50PLUS moest opgeven. Maar 2014 kan het jaar worden dat Henk Krol weer terug is in de politiek. Misschien wel in de gemeenteraad van Eindhoven. Want zojuist heeft hij verteld dat hij lijstduur wordt... bij het oudere appel in Eindhoven. Goed, wij wachten af wat er allemaal gaat gebeuren. Dit was uh, Twee Dingen van Max voor vandaag. Als u wilt terugluisteren, dan kan dat op de site Twee Dingen... En morgen gaan we verder in deze serie. Het bewogen jaar van Kathleen Ferrier, oud-Kamerlid van het CDA. Ze verhuisde namelijk dit jaar naar Hongkong. En daar willen we natuurlijk van alles over horen. En we praten over haar volgens sommige riante wachtgeldregeling. Nou, dat morgen dus. Zometeen op Radio 1 na half 9 BNN Today, Willemijn. Juist, gisteren de zaak van de agent die vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot. Die wordt niet verder vervolgd, tenminste dat is de, de eis van het OM. Vandaag hebben wij negenen zijn beste vriend. Dus de beste vriend van de doodgeschoten nee. Rishi te gast. Dat was uiteraard een, een heftig jaar voor hem. En we kijken zometeen terug op de dag van Mandela. De herdenking met rapper Typhoon. Die zit alvast naast mij. Dat en nog veel meer zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is uh, precies half negen, het NOS Journaal met Femke Wolthuis. Minister Timmermans heeft de vrijlating van de Nederlandse journaliste Judith Spiegel... en haar man in Jemen drie dagen geheim gehouden. Dat was om hun vertrek uit Jemen goed te regelen met de autoriteiten. Spiegel en Berendsen waren het daarmee eens. Snowworld gaat donderdag naar de beurs. Door de beursnotering hoopt de skihal de bestaande faciliteiten uit te kunnen breiden... onder meer naar Parijs en Barcelona... De Azerbeidjaanse tweeling Raoul en Riyad Gamlidov... en hun moeder krijgen een verblijfsvergunning. Staatssecretaris Steven heeft voor de jongens een uitzondering gemaakt. Waarom, dat zegt het ministerie niet. De staatssecretaris heeft de bevoegdheid om dat te doen. En justitie heeft veiligheidsmaatregelen... voor het proefverlof van Volkert van der Graaf bekendgemaakt. Het proefverlof wordt ingekort tot 24 uur. En gedurende het verlof zal hij op een ander adres verblijven... dan eerst de bedoeling was en tijd en plaats worden geheim gehouden. Hij zal bovendien vermomd worden worden als hij de gevangenis verlaat. En dit waren de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 1 over half 9. Een hele goede avond. De agent die vorig jaar de 17-jarige Rishi doodschoot op Hollandspoor... die hoeft niet verder vervolgd te worden, dat vindt het OM. Gisteren diende de zaak en vanavond is de beste vriend van Rishi hier te gast. Na negenen vertelt hij hoe de afgelopen dagen en het afgelopen jaar voor hem zijn geweest. En we gaan zo meteen even naar de Centraal-Afrikaanse Republiek. Verslaggever van RTL zit daar nog steeds. Die zit daar eigenlijk vast... En uh, Dat is spannend. Sowieso gebeurt daar natuurlijk heel veel. Zometeen het laatste nieuws. De Centraal Afrikaanse Republiek. Dat was ook het vaderland van een van de meest gestoorde dictators ooit. Jean Bédel Bokassa, heb je wel eens van gehoord? Ja. ja. Fantastische man. Ja, op zijn geheel eigen manier, <lacht> zullen ik maar zeggen. Die vond het wel een goed idee om zichzelf tot keizer te kronen. Het land heette toen ook dus het Centraal Afrikaans Keizerrijk. Midden jaren zeventig hebben we het dan over. Zijn kroning kostte 20 miljoen dollar. en Dat was een kwart van het bruto nationaal product van het hele land. Je moet het maar eens googlen. Het zijn van Fantastische foto's voor zo'n grote adelaar. Hij was ook nog kannibaal. En overleed in de veronderstelling dat hij de dertiende apostel van Jezus was. is dus stiekem is het eigenlijk mijn favoriete dictator. Die hangt bij jou op de koelkast thuis. Ja. Juist. Rolof de Vries, mijn man. Zometeen meer. Radio 1.nl, dan klik je op de webcam... en dan zie je ons hier zitten naast mij rapper Typhoon. Goedenavond. Goedenavond. Met jou blikken we terug op de herdenking vandaag van Nelson Mandela. Jij hebt de hele dag zitten kijken... Um, en ik begrijp, Mandela was, was voor jou echt een, een belangrijke inspiratiebron. Ja, Hoezo zeker, dat? zeker weten. Uh, uh, nou ja, het, het verhaal van, uh, van Mandela uh, als, als, uh, als strijd, strijdvaardig uh, iemand die uh, tegen de apartheid en voor, voor gelijkheid uh, vocht. Uh, dat is iets wat mij, uh, wat mij tot op de dag van vandaag nog, nog, nog steeds uh, inspireert. En uh, als je na 27 jaar gevangen kan zitten en dan zonder, zonder wrokgevoelens maar juist daarboven kan staan en zeggen: van ja, ik wil bruggen. Gebouwen, ja, dat is iets, iets waar we nog heel veel van kunnen leren. Ja, dan nou heb ik jou wel eens zien optreden. En uh, je bent niet, laten we zeggen, even heel zwart-wit gezegd, de, de doorsnee-rapper Helemaal niet. Ja. Je hebt een beetje dat ook in jouw optreden. Het is allemaal heel erg samen met de band. En dan wil ik niet zeggen, je hebt iets Mandela-achtigs, maar je hebt wel een soort vrede-lievendeheid Vredeliefde. over je heen. Herken je dat ja. ook van jezelf in hem? Uh, nou ja, een soort van... van weet je, ik. Uh, dat, klink, gevoel. Het klink, klinkt klink, klink misschien heel, heel klef. Maar uh, ja, dat, dat, dat met z'n allen gevoel... Het, uh, het denken vanuit... van het samen... Uh, dat, ja, dat, is, dat, is, dat is voor mij wel, wel belangrijk. En... en Iets, uh, altijd, uh, je, je altijd realiseren dat je zelf niet groter bent uh, dan de ander of dan de muziek. Uh, weet je? En dat, dat is voor mij wel altijd een, uh, iets dat ik ja, onder mijn arm meeneem, uh, waar ik ook ga. Zometeen jouw blik op de dag. Maar eerst het sportnieuws. Robert Meder, goedenavond. Goedenavond, de Nederlandse handbalvrouwen die zijn zojuist begonnen aan de derde groepswedstrijd van het WK in Servië. Oranje heeft uh, tot nu toe één wedstrijd gewonnen en één verloren. Vandaag Frankrijk dus de tegenstander. Uh, Richard van der Made, ze zijn net begonnen. Uh, wedstrijd nummer drie, dat is een moedje qua winnen lijkt mij zo. Hè? Ja, maar dat zal niet eenvoudig worden, Robert, vanavond voor de Nederlandse handbalvrouwen. Vier minuten zijn we bezig in Belgrado. Het staat 1-1. Frankrijk is een uh, zeer goede ploeg. Afgelopen twee WK's geëindigd als uh, tweede. Dus uh, dat is niet mis. Het is een uh, allround ploeg met heel veel uh, lengte. Atletische vrouwen snel. Maar dat is Nederland ook. En als je zo de eerste vier minuten van dit duel bekijkt... dan is uh, Nederland in elk geval uh, agressief gestart. Goed in de dekking. En het heeft dus ook al een doelpunt gemaakt. En nu komt misschien de tweede, maar Martine Smeets... Stuit op de ervaren Franse kiepster. Weinig belangstelling op de tribunes hier in Belgrado overigens net als de afgelopen dagen. Wel weer een plukje Nederlandse fans. Het zijn er ongeveer 50 natuurlijk in het oranje gekleed. Zij zijn er wel bij. In een pool met zes landen uiteindelijk. En Nederland moet eindigen bij de eerste vier om daar door te komen richting de achtste finales. Goed, dan de Champions League. De laatste speelronde van de groepsfase dan. Om kwart voor negen op achtvelden wordt er afgetrapt. Lang niet alle wedstrijden doen er nog toe. Maar bij sommigen is het echt erop of eronder. Frank Villaert, jij zit in het matchcenter. Je gaat die wedstrijden volgen. Op welke wedstrijden ga je specifiek letten? Nou ja, met name natuurlijk die tussen Galatasaray en Juventus. Omdat die zich allebei nog kunnen plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Maar dat zijn in totaal nog zes ploegen die dat kunnen. Daarvan zullen er toch echt na vanavond drie bijzonder teleurgesteld zijn. In Pool A bijvoorbeeld. De Pool van Manchester United. Dat al geplaatst is Shakhtar Donetsk. Vandaag als tegenstander heeft. Die kunnen zich nog plaatsen. Net als Bayer Leverkusen. In Pool C. Olympia -Kos, tegen Anderlecht. Olympia -Kos kan zich nog plaatsen. Net als Benfica. Dat moet aantreden. De, tegen het al geplaatste Paris Saint-Germain. En in Pool D. Daar is de beslissing al. Gevallen. Wel een mooie wedstrijd op papier. Bayern op uh, uh, volle oorlogsterkte tegen het enigszins aangepaste. Manchester City allebei al geplaatst. Daar gaat het alleen nog om een Europa League plaats tussen Pilsen en CSK Moskou. Dan uh, Vitesse. Dat heeft uh, het schikkingvoorstel voor de, uh, van de aanklager uh, van betaald voetbal uh, binnengekregen. Uh, vier wedstrijden schorsing van Mike Havenaar. Dat hebben ze afgewezen. Havenaar ging in de wedstrijd tegen PSV hard in op de enkel van Stijn Schaars. Uh, hij werd daarvoor niet bestraft op de scheidsrechter. Dat dreigt nu dus wel geschorst te worden. Het is aan de tuchtcommissie nu om een uitspraak te doen. En Ad Roskam wordt de nieuwe technisch directeur bij de Atletiek-Unie. Roskam is nu nog prestatiemanager bij sportkoepel NSC NSF. Bij de Atletiek Unie is hij de opvolger van Joop Albeda... die als interim werkzaam was en overstapt naar de zwembonds. Nou, langs de lijn praten we met Roskam. Verder veel voetbal, natuurlijk de wedstrijden van vanavond. En we kijken vooruit naar AC Milo Ajax, de kraker van morgenavond. Juist. Juist. Kan niet wachten. Zo is het. Dankjewel, Robert Meder. Na Tine meer van hem. De nieuwe van YouTube: Ordinary Love.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 Leaves us polished stone schreef dit Ordinary Love. En het is YouTube's eerbetoon aan Mandela. Ik kwam precies uit een, een week voor zijn overlijden. En uh, behoort ook tot de soundtrack voor de film over Mandela. Mandela, Long Walk to Freedom. Gaat vanavond overigens in première. Radio 1, BNN Today. De situatie in de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt met de dag ernstiger. Door uh, zware gevechten tussen islamitische en christelijke groepen... vielen de afgelopen week al meer dan 400 doden... en tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen. In het land zijn sinds drie dagen zo'n 1600 Franse militairen actief. En het treurige bericht vandaag was... er zijn uh, twee Franse militairen omgekomen. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek Bangui... zit RTL-correspondent Arthur de Leeuw. Goedenavond. Goedenavond. Ja, jij wilde vandaag eigenlijk terugvliegen. Um, maar ja, jouw vliegtuig van Air France kwam nooit aan in Bangui... omdat het te onveilig is. En nou zit jij daar eigenlijk vast, hè? Ja, ik, uh, ik wilde ook graag naar Johannesburg of naar uh, Soweto... om uh, bij de ceremonie te zijn vandaag. En dat is uh, niet gelukt. De afgelopen dagen is het sowieso onmogelijk om een vlucht te krijgen. Uh, nu zijn er wat... Uh, hulporganisaties, onder andere van de Europese Unie, die wel vliegen. Dus wie weet, uh, morgen weer een nieuwe kans. Ja, waar zit jij nu? Ik zit nu in de hoofdstad Bangui. Ja, maar niet, niet op het vliegveld? Nee, ik zit niet op het vliegveld. Nee. Ik zit gewoon in een hotel. Ja. Uh, ik probeer ook, zolang ik hier ben, probeer ik gewoon nog te werken en verhalen te maken. Ja. Alleen uh, ja, op een gegeven moment uh, wil je ook wel weer weg. Het is twaalf dagen en, en dat is uh, op zich mooi geweest. Ja, het is op zich mooi geweest. Want het is daar, uh, je klinkt heel, heel relaxed en heel cool... maar de berichten die wij hier krijgen... is dat het er heel erg heftig aan toe gaat. Er zijn, er zijn lynchpartijen, de, de lijken liggen op straat. Ja, nee, het is ook heel serieus wat hier gebeurt. Uh, inmiddels, die lijken zijn inmiddels wel opgeruimd. maar dat was het weekend nog wel het geval, inderdaad, dat er gewoon lichamen uh, bezaaid lagen over de straten. En er worden nog steeds mensen vermoord, elke dag weer. Vandaag hadden we berichten over een uh, moslim die werd uh, ge gestenigd door een groep uh, woedende christenen. Er is een moskee tot de grond afgebrand. Uh, nee, je zei het al, twee Franse soldaten die zijn gedood door uh, moslimrebellen die hun wapens niet wilden afgeven. Dus hey, het is absoluut een drama wat hier gebeurt. En de angst bestaat ook nog steeds dat dit kan uitmonden in een, ja, toch in een soort genocide. Dat het uh, uh, zich uit in een enorme wraakaanval van christenen op de uh, moslimminderheid. Ja, ja. Wat moet er gebeuren, denk jij? Want het, het, het, het lijkt erop dat die, die 1600 Fransen niet genoeg zijn. Nee, die krijgen de situatie in ieder geval nu nog niet helemaal onder controle. Uh, wat er moet gebeuren is, er moeten veel meer militairen bij komen. Nou, de Fransen zullen niet zo snel uh, nog meer militairen hier naartoe gaan sturen. Dus dan hangt het af van met name Afrikaanse landen die militairen willen sturen. Ja, dat zijn processen die, die duren altijd weken. Maar in ieder geval als dit kan weken, dat kan echt wel veel te laat zijn. Ja, ik begrijp dat Obama heeft gezegd, um, wij gaan ervoor zorgen dat, dat de vrede weerkeert. De VS gaat ook helpen. Ja, dat zijn hele mooie woorden en dat is goed dat hij dat doet hoor. Alleen uh, het enige wat de Verenigde Staten gaat doen is uh, transportvliegtuigen inzetten om soldaten uit Beroen die hier naartoe te krijgen. Uh, zover ik weet zijn de Amerikanen absoluut niet van plan om zelf ook soldaten naar de Centraal-Afrikaanse Republiek te sturen. Althans niet om dit probleem op te lossen, ze zijn wel behoorlijk bezig, maar dat is weer een heel ander verhaal om uh, Joseph Kony. Nou, je weet wel, die leider mm -hmm. van die uh, beruchte rebelclub, op te sporen. Ja. Maar het is een totaal ander deel van het land, staat hier helemaal buiten. Goed, een heftige uh, aangelegenheid daar dus. Um, sterkte ook, vooral wanneer denk je dat je terug kan? Nou, ik heb... Uh, ja, je moet op de midden blijven. Dus uh, misschien morgen, wat ik zeg. Ik ga het ja. proberen, lukt dat niet? Ja. Dan uh, maak ik nog een verhaal voor RTL morgen. rtl correspondent Arthur de Leeuw in Bancoides. Olof. Ruim drie uur lang legendarische tv vanmiddag... bij de herdenkingsdienst voor Nelson Mandela... Veel hoogwaardigheidsbekleders achter de microfoon, de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki Moon, de vicepresident van China, de Indiaanse president. Ze spraken natuurlijk allemaal vol liefde en lof over Madiba. Dat gold ook voor kameraad Raúl Castro, de president van Cuba. Honor y gloria eternas a Nelson Mandela y al pueblo de En voor de niet spaans sprekende werd dat meteen even vertaald in het stadion. Honor and glory forever to the great Conrad Nelson Mandela and to the heroic people of South Africa. Castro scheurde trouwens nog even de hand van de grote vijand, Barack Obama. Die sprak ook over de invloed die Mandela volgens hem nog altijd heeft. He makes me want to be a better man. He speaks to what's best inside us. En zo ging het uren achter elkaar door in de regen, maar zo zei de master of ceremony, die regen, dat was juist de bedoeling. This is how Nelson Mandela would have wanted to be sent off. These are blessings and in our African tradition when it rains when you are buried it means that your gods are welcoming you and the gates of heaven are most probably open as well. Rapper Typhoon bekijkt de ceremonie voor ons. als fan van Mandela. en als deelnemer aan het eerbetoon. dat aanstaande zondag tijdens de begrafenis in de Melkweg gehouden wordt. En Typhoon, jij hebt gekeken. en er vielen jou een aantal momenten op. We beginnen met Obama. Die um, gaf zo'n speech van. nou wat was het, kleine 20 minuten. En ja, ja, ja. Uh, dit vond jij een mooi gedeelte. Er zijn te veel mensen die. happily embrace. Madiba's legacy. van raciale reconciliation. maar passionately resist. zelfs modeste reforms. That would challenge chronic poverty and growing inequality. There are too many leaders who claim solidarity with Maniba's struggle for freedom, but do not tolerate dissent from their own people. Met een beetje gal erop. Mm -hmm. Ik vertel het even snel. Er zijn te veel mensen die vrolijk het nalatenschap van Maniba omarmen. wat betreft de raciale verzoening, maar zich tegelijkertijd gepassioneerd verzetten. Er zijn te ja, euh, sorry, zich gepassioneerd verzetten tegen de kleinste hervormingen die armoede en groeiende ongelijkheid tegengaan. Er zijn te veel leiders die solidariteit claimen met Madibas strijd voor vrijheid, maar ondertussen de stem van hun eigen volk onderdrukken. Dit is ja. wel echt hoe Obama kan speechen. Echt, echt, echt een statement. En uh, nou ja, ik, zijn, zijn speech raakte mij echt. Ik, uh, ik ben altijd een beetje, beetje sceptisch uh, als wereldleiders. So inspiratieloos medeleven toon. Ik had dat gevoel ook een beetje uh, afgelopen zondag... Uh, voor mij dat toen, toen Obama uh, de, voor, voor het eerst uh, sprak over, over het overlijden van Mandela. Het, het kwam niet echt aan. Het waren mooie woorden... maar het voelde eigenlijk een beetje alsof, alsof die speech... al heel lang in zijn bureaulaatje lag. En, dat en, was waarschijnlijk zo. Uh, ja. Precies, ja. inderdaad. <laughs> en dit was echt anders? Ja, ja, ja voor, uh, uh, voor mij was het echt, uh, echt anders. De, uh, uh, hij, hij adresseerde zich echt van naar, naar, het, naar, het, naar, het, naar het volk, naar de mensen... Mensen, zeg maar. Het werd een menselijk verhaal. Uh, uh, dat vond ik heel erg mooi. En tegelijkertijd vond ik het uh, wel schijnend, als ik heel eerlijk ben... dat hij zich opwierp als een soort van leider voor mensenrechten in dit stuk. Terwijl hij zelf wet heeft ingevoerd die hier lijnrechten ook tegen ingaan. Dus ik had zoiets van... Uh, Obama ja, oh ja, ja Ja, Obama. Dus, dus uh, uh, mooi dat hij het uh, ge heeft gezegd. En ik denk ook dat een heleboel leiders zich hebben, uh, uh, uh, uh, uh, persoonlijk hebben aangegeven. Hebben, uh, aangesproken, maar ergens woorden. ook een beetje hypocriet, want ook hypocriet, Ja, als ja. je als je kijkt naar uh, uh, een, een Guantanamo Bay is nog steeds open, het gebruik van drones uh, ja. tegen, tegen eigen, <lacht> tegen Amerikaanse inwoners zelf, weet je, in het buitenland. Dus ja. ik heb zoiets van, van het vloog uh, ook wel een beetje op hemzelf. Het vloog zeker op hemzelf. Ja, we gaan gelijk door, want je hebt veel fragmenten uitgekozen. Ja. De tweede, um, ja, speelde zich af eigenlijk gewoon in de studio in Hilversum, waar onder andere commentaar werd gegeven door acteur Kenneth Hardigijn, die ooit Mandela speelde in musical en hij zei het volgende over de status van Mandela. Ik had de metafoor voor van, een, van een, uh, een uitvinder van de auto. Moet die dan ook een briljante distributeur zijn of vervaardiger van die auto? Want men wil alles maar van Nelson Mandela, ja. maar je hebt toch met een mens van vlees en bloed te maken die uitzonderlijk was weliswaar, maar dat hij niet een goede... President zou zijn, zo'n goede president. als een goede vrijheidsstrijder. Dat is evident. Maar moet je het hem kwalijk nemen? Ja. Ja, een mens van vlees en bloed. Dat, dat vond je eigenlijk mooi. Hè? Ja, ja vond, ik, vond ik mooi. Mensen hebben een mythische status toegedicht aan Nelson Mandela. Deels, deels heel erg begrijpelijk. Maar hier wordt terechtgezegd dat het gewoon een mens van vlees en bloed was. En Mandela hamerde daar zelf ook op. Hij was, hij was heel, heel, heel bescheiden. Hij, hij, ja, hij zei dat hij altijd. Uh, nou ja, een, een mooie uitspraak van hem bijvoorbeeld is... Uh, I'm not a sane unless uh, a sane is a sinner who keeps on trying. Ja. Ik vind dat zoveel... Over zijn grootheid eigenlijk uh, zeggen. Dus ik, ik denk dat uh, hij er uh, stilletjes misschien wel, wel van, van genoot. Van dat, uh, dat de mensen zoveel liefde voor hem hadden. Maar, uh, maar we moeten hem nou weer. Het is geen God. Precies, het is, uh, het is, geen, het is geen God. En ik denk dat juist uh, die menselijkheid uh, van, uh, van hem uh, zo, zo mooi is en zo inspirerend ook is. Volgende moment. Er werd, nou ja, dat was wel grappig. Er werd een paar keer um, iemand onderbroken door de ceremoniemeester. Ja, ja, ja. Um, zo ook toen de voorzitter van de commissie van de Afrikaanse Unie aan het woord was. Long live Nelson Mandela, long live. Can we appeal for those behind the stage to please tone down their singing? Please tone down your singing as Dr. Nkosa Zanazuma is now on the stage. Let's Prachtig. Hij zegt, hallo, kunnen jullie alsjeblieft even ietsje, ietsje zachter zingen? En, ja. dan, en dan prevelt hij je. laten we hopen dat het helpt. Ja, ja, ja, ja, ja, Waarom vond je dit mooi? Ja, ik, ik, vond, het, ik, ik vond het prachtig. Natuurlijk, kijk, een soort van, uh, uh, uh, ze, willen, ze willen een, een, een mooie plechtige, uh, mooi, mooie plechtige uh, uh, uh, uh, uh, dienst eigenlijk, uh, eigenlijk hebben. Mm -hmm. En zelf genot ik ervan. Omdat ik dacht, van ja, dit is toch eigenlijk waarom het draait. Het volk is niet in toon te houden. Dus zij uiten zich op hun manier, dat is dansen, dat is zingend. Ja, en dat dat niet helemaal strookt met hoe de, ceremonie, hoe de ceremoniemeester en de gehele organisatie uh, dat in gedachten had dat dat ja. niet helemaal daarmee strookt ja dat, dat is zo maar laat het leven weet je wel. ja dat ik zag het ik heb het fragment heb ik gekeken ik heb niet de hele dag zitten kijken maar ik zat naar obama te kijken en dan zag je ook natuurlijk obama heel serieus en daarachter zag je alleen maar mensen ja uh, ja ja, ja, ja, ja en, en wat, wat ik overigens ook mooi vond was uh, dat uh, dat obama bijna niet, niet kon beginnen door het luide, luide, luide gejuich en, uh, en, en applaus van, van van de mensen daar. Dus dat zegt ook wel over... de mensen waren heel eerlijk volgens mij. Soort van als, ze, als ze degene die aan het spreken was voelde, dan lieten ze dat blijken. En anders dan ja, gingen ze hun eigen weg. Ja, want Zuma zeggen. werd enorm uitgefloten. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik geloof op een gegeven moment... hebben ze de schermen maar uitgezet. Zodat het in ieder geval niet te zien precies, was. Dat precies, iedereen boer Ja. ja omdat het te was. Tot slot jouw laatste moment. Um, ja, er werden, er werden mooie herinneringen opgehaald. Onder andere door Andrew Mlangeni, Een oude strijdmakker van Mandela. Ja. Mijn dima versuidde de NEC... van het Afrikaanse western kongress om de armen op te in defensie of van het recht van onze mensen. Dat is een controverse. De Rumanische the de of van de nation... MK was formed. Dat was moeilijk te verstaan. Madiba, zegt hij, besloot uiteindelijk tot de gewapende strijd... voor de bevrijding van ons volk. Zo is uiteindelijk de militaire tak van het African National Congress gevormd. Ja. Waarom wilde je die horen? Nou, ik, ik vind het bijzonder dat Mandela die kant ook, ook heeft gehad. Die, die, die militante kant van Mandela wordt, wordt vaak, va, va, vaak niet, niet, niet heel erg belicht. Um, uh, als mensen het uh, over hem hebben. Maar, uh, wat op ik... zich ook wel misschien logisch is. Nu, ja, en nu, wordt nu nog even wordt hij bewierookstrijd. Precies, die, inderdaad. Die kant komt nog wel. Ja, maar wat voor mij heel erg uh, uh, ja, belangrijk eigenlijk is. en waarom ik Mandela ook zo inspirerend vind. als ik het een beetje trek naar de, naar de burgerrechtenstrijd. Die, in, uh, die, die, die, die zich in, uh, in, uh, in Amerika uh, uh, afspeelde. Mm -hmm. uh, dat ik echt, uh, nou ja, in Amerika had je maar Mart Dr. Dr. Martin Luther King als vredelievende strijder. en je had Ma Malcolm X die. Ja, meer voor de agressieve aanpak koos, maar door hun beide is er verandering gekomen, en wat ik zo mooi vind, is dat Mandela is, is iemand die die twee kanten, dus zowel de Martin Luther King als de Malcolm X in zich had, en uh, ik denk dat hij daarom ook zoveel zo zo succes uh, heeft gehad. Uiteindelijk, uh, na een hele lange strijd om, ja. om de, de, de ja voor in de strijd voor meer gelijkheid, vond je nou was het Mandela waardig vandaag. Heeft uh, het zijn, echt zijn leven geëerd? Dat was natuurlijk de bedoeling. Ja, uh, ja... Uh... Ja en ja en nee. Kijk, ik, ik, ik, ik, ik begrijp heel goed zeg maar, dat, dat het zo'n officiële ceremonie uh, moet zijn. Maar mij raakten bijvoorbeeld de beelden uh, van, van mensen in, in Kaapstad en uh, van, van mijn Johannesburg die aan het dansen waren. En op hun eigen manier een soort van, van echt uh, hun, hun vader, de, de, de man van het volk, uh, eerder door, door te dansen en te zingen. Dat, dat, ja, dat bracht bij mij veel meer emoties op dan, uh, dan, dan deze, deze ceremonie. Maar beide waren nodig. Je, je denk hebt ik. je er doorheen geworsteld. Ja. <laughs> Dankjewel in Het waren mooie momenten. Komende zondag dan, um, doe jij ook nog mee aan de eerbetonen in, ja. de, in de Melkweg? In de Melkweg, ja. Samen door Mandela. Uh, ja, en dan ja. ga je zingen. Ook. Samen door uh, Mandela. Ik ga uh, uh, samen met mijn uh, band, akoestisch, uh, gaan we, gaan we yeah, de liederen te, te horen brengen en uh, met mij vele andere artiesten en vele andere muzikanten. Dus het wordt een mooie dag volgens mij waar iedereen ook uh, deel van uit kan maken. Dank je, We gaan naar het WK handbal voor vrouwen. De derde wedstrijd in de groepsfase Nederland-Frankrijk. Richard van der Made. Zeven minuten nog in de eerste helft in Belgrado. Het is spannend, vooral ook omdat Nederland een jonge ploeg zo ontzettend graag wil tegen Frankrijk. Nummer twee op het afgelopen WK. En dus geen schande dat Nederland achter staat na bijna 23 minuten handbal 9-6. Wat opvalt is dat Nederland aanvallend niet goed speelt. Heel veel kansen mist. Verdedigend staat het een stuk beter. Maar goed, Frankrijk is een ploeg die daar dan ook weer af en toe heel erg simpel en makkelijk en ook goed doorheen speelt. Nederland dat zondag nog verloor van Zuid-Korea. Ook een heel sterk handballand, Aziatisch kampioen. En nu zich toch min of meer herstelt in de eerste helft van die matige wedstrijd. Want nogmaals, verdedigend staat het dus best goed. Maar aanvallend mist Nederland te veel kansen. 9-6 dus in het voordeel van Frankrijk. Zeven minuten nog in de eerste helft van deze derde poolwedstrijd op het WK in Servië. En ik speel langs het lijntje, want er wordt nog meer gesport. Het matchcenter, er wordt gevoetbald. Frank Wielaert. Dat kun je best goed hoor. Een is uh, mm -hmm. een goal gevallen. Bayern uh, tegen Manchester City. Ik zei het al, Bayern op volle oorlogsterkte. Behalve dan dat Robert er niet bij is, maar die is uh, geblesseerd. Scoort de eerste goal van deze avond uh, via Müller. Mooie lange bal van centraal achteruit van Dante. Muller neemt die bal in één keer mee. En legt hem achter de doelman van Manchester City. En verder zien we vooral Benfica. Dat zich nog kan plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League. Tegen Paris Saint-Germain een paar kansen krijgen. Een paar schoten van buiten de 16 Via Silvio en Perez bij Paris Saint-Germain. Trouwens geen Ibrahimovic en geen Van der Wiel. Die zijn er allebei niet bij. Vooral ook omdat Paris Saint-Germain al geplaatst is voor de volgende ronde. Tot zover. Olaf. Mark Koster, onze entertainmentman, Dat is, goed, is er. De man die meer gif in zijn lijf heeft dan de zwarte mamba. Het gaat straks nee. over talkshows. De strijd tussen RTL Late Night en Pauw en Witteman. Dus ik, ik heb een quizje over talkshows. Nee. Uh, Nederlandse talkshows gaan we het over hebben. Je hoort een leader en je moet roepen als je weet welke quiz... Doet Typhoon nou nog mee, ja, ja toch? Ja. Als Typhoon het weet, dan moet hij zeker roepen. Dan okay. komt de eerste. <laughs> Het is ja. dus een die op ongeveer alle dagen van de week heeft gezeten: Vara, vrouw. zon je? Ja, Sonja oh. op maandag, Sonja op dinsdag, Sonja op woensdag. Ah. <laughs> Zo werkt het. De tweede. Dat kom ik zelf. Van. Ja, dit is waar het vol. Paren zijn vandoor. Heel goed Koster. Met veel uh, kolen Is dit veel kolen Dit is een lieren van veel Super mooi, de derde. Kijk, zie het jou? Nee. Uh, nee, nee. Langslopende talkshow nog op de Nederlandse buis. De man die alle talen spreekt. Ivo, -eh. Ivo -eh. hey, tv ja, Hey, is tv Dat is toch geen talkshow. Dat is wel een talkshow. <laughs> ja. Het is vooral Ivo die praat. En wat is dit? Ja. Dat vind ik verbazingwekkend. Dat je rur eet. Inderdaad, rechtstreeks uitrichter Jantje Lentverink. Met melk. Heel goed, met melk. Hij gebruikt er wel meer bier te bouwen? Ja, ja, ja, ik wilde dit. Wilde zeggen. <laughs> Zometeen meer Nie bien in bien n Eerst Femke jaar Casa Luna. Dat wordt gevierd met vijf feestelijke uitzendingen. Vrijdag vanaf middernacht met... Van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 Vanavond in Altijd Wat de grote huisartsen-enquête. Nico Tromp, de huisarts uit Tuitjehoorn, pleegde zelfmoord nadat hij een opspraak raakte over de hoge dosis morfine die hij toediende bij een terminale patiënt. Hoe gaan huisartsen hiermee om in de praktijk? Opvallende uitkomsten in Altijd Wat om tien over negen bij de NCRV op Nederland 2. Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje.